Drie uur. Dit is door Almegens met het NOS Journaal. Door de vele regen in Duitsland staat het pijl in een aantal Nederlandse rivieren extreem hoog. Laaggelegen uiterwaarden langs de Rijn, Waal, Lek en IJssel kunnen daardoor onder water lopen. Rijkswaterstaat denkt dat er morgenochtend een waterstand wordt gemeten van 12 meter boven NAP. Het hoogste punt wordt vrijdag verwacht. Mogelijk ligt het pijl in de Rijn dan nog een halve meter hoger.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 Bertens is sinds Manon Bollegraf in 1992 de eerste Nederlandse kwartfinaliste op Roland Garros. En de laatste Nederlandse die een kwartfinale haalde op een Grand Slam toernooi was Michaela Krajicek op Wimbledon in 2007. In de kwartfinales speelt Kiki Bertens morgen tegen de Zwitserse Tinea Baczynski. In Rusland zijn 50 hackers opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze een kleine 23 miljoen euro hebben gestolen van Russische bankrekeningen. Dat meldt persbureau TASS op basis van de Russische Veiligheidsdienst FSB. De verdachten zijn aangeklaagd voor het maken, verspreiden en gebruiken van malafide software. Met deze software lukte de hackers om de miljoenen weg te sluizen. De arrestaties zijn volgens de Moscow Times gedaan in 15 regio's in het hele land. Het weer veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanuit het noordoosten breiden buien zich over het land uit... De zwaarste buien worden in het oosten en zuidoosten verwacht... met onweer en veel regen. Zo'n 20 graden is het aan zee, 25 graden in het oosten. En ook morgen een tijdje zon afgewisseld door buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In de Randstad even langzaam rijden op de A16 van Rotterdam naar Breda... voor de Van Brienenoordbrug, 3 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig...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 The. <laughs> Can you tell what I'm saying? is de Nederlandse funk- en soulband The Tips. En die kwamen op nummer 40 binnen in de vinyl 50. Dat is een lekker liedje. Het album heet Taking Over. En het liedje heet Dark Days. Maar we gaan gauw door hoor, want anders worden onze hoofdgasten kwaad vandaag. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Nee, dat kunnen we niet hebben. Dit is... Uh, kant 2. Another 45 Miles. Golden Ring. De S is intussen verdwenen.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 At the back, blue very straight ahead. to get me a ride It looks like en dat is uh, het einde van kant 3 uh, Bombay van de uh, Golden Earrings. Daarvoor uh, hoorde u nog even een vaar 45 miles to go. Uh, het uh, talloze tijdperk werd daarmee afgesloten. Want uh, daarna kwam de formatie tot stand zoals hij nu nog steeds is. En dat is uh, uniek in de rockwereld, dat een formatie sinds 1970 ongewijzigd draait. Er zijn wel toevoegingen geweest. Robert-Jan Stips heeft uh, wat een keer meegedaan op toetsen. Ja, Elko Gelling een keer op gitaar. Maar de basis blijft altijd. Riener George Kooyman, Zuiderwijk... Cesar Zuiderwijk... en Barry Hay. En die gaat u nu, wederom... gaat u zo horen. Een eerste grote hit in deze formatie. 1970 was het. Back Home. Always good Het volgende, dat komt er even tussendoor, dat lees ik uh, toevallig net even. Ik denk dat ik dat toch eventjes uh, uh, aan u moet, uh, moet duidelijk maken. Er uh, is een bericht van uh, uh, RTV Noord-Holland, dat is heel belangrijk. Uh, ik las het zojuist op Facebook en ik laat het u ook even horen. Een, uitlaat, een uitlaatgebied in uh, Zandvoort is mogelijk besmet met een rattenvirus. En er is al één hond overleden. Het populaire hondenuitlaatgebied bij het Zwanenmeertje in Zandvoort, dat kan beter even gemeden worden door mens en dier. Het water is mogelijk beslet, besmet door een virus dat door ratten wordt overgedragen. Een hond die daar vaak werd uitgelaten is overleden aan de ziekte van wijl. Dus het is heel belangrijk, ik lees dat maar even voor. Ratten met het virus die in het water plassen veroorzaken deze besmetting... zegt een woordvoerder van Duinbeheerder Waternet. De ziekte van Wijl heeft officieel... Uh, uh, Leptospirose. En niet alleen dieren kunnen dit oplopen... ook mensen kunnen flink ziek worden als ze besmet raken. De beheerder van de Amsterdamse waterleiding Duinen zoekt uit... of het zwanemeertje aan de Frans Zwaanstraat echt besmet is... maar moet daarvoor wel één van de ratten vangen. Dat wordt vandaag gedaan. De Zandvoortse dierenarts eh, Fena Kwakenaar heeft eh, vanmorgen... Eh, veel frontwusten veel front telefoontjes gekregen van hondenbezitters. Maar ik heb nog geen alarmerende gevallen gehoord. Nou, het is misschien toch eh, handig dat u het weet. Ik lees het net hier ook, dus misschien nog handig dat u er iets mee doet. Ik zou er voorlopig even eh, wegblijven. Dat is misschien toch wel handig. Hè? Om voor jezelf en voor je, voor je hond... Golden en holy, holy life. Toen is het tijd voor de opvolger van Back Home... Laat die vinyl 50 gewoon lekker er even bezitten. Ja. zit gewoon lekker aan mijn dak te gaan. Die, die fantastische muziek van de Golden Ratings. Golden readings. Uh, die, die, die, die laatste nieuwe binnenkomers zoek morgen wel tijdens lunch. Ja, dat kan makkelijk. Nee, dit ga ik gewoon doen. Ik blijf, ik blijf nu lekker gewoon bij de Golden Earring. Bij dit fantastische album. De 50th Anniversary Album. Dit was Holy Holy Life. Ik kan me nog herinneren, in 1970. Dat ik één keer samen met ze gespeeld heb. Dan zat ik nog in de Soulful Blues quality natuurlijk. En wij speelden bij... Het was een popfestivalletje op de vesting van Naden. Ja, en dan stonden wij met Zalve Bloed Quality. En dan speelden we samen met de Golden Earrings. Ja, geweldig. Toen uh, hadden ze net back home als hit. Dus dat was, uh, dat was geweldig. Ik stond met mijn ogen uit uh, te kijken naar de installatie die ze hadden. Want die hadden van die versterkers. Van die, van die Wol of Sounds hadden ze al bij zijn. Van die, van die grotere gitaarbakken. Uh, fantastisch gezicht was dat. Zou ik nooit vergeten. Golden Earning dus. En Holy, Holy Life. En we gaan naar de Long Blond Animal. Hallo, goedemorgen. Jawel. Long blond, helemaal! kalendering. En uh, vinyl 50 we doen we morgen wel. Ik, ik, ik heb nog geen zin maar niet, maar. Ik ga lekker niet doen. Ah. nummer is het toch nu? Geloof ik. weet dat ik in de tijd, als Disjoki werkte in de wijman in Zandport. en er waren veel inningfans. Oeh, en dan. Uh, dit moest je gewoon draaien. Joh. Ongelooflijk, wat een fantastisch stuk muziek. She flies on strange wings. En dat geldt ook voor deze, hè? De enige die nummer 1 heeft gestaan. in de Amerikaanse Bilbert uh, rocklijst. Ik hoop dat ik het allemaal haal, jongens. Het is hier Twilight Zone, hier zijn ze weer hoor. There's oh no. Ik heb alleen maar wereldnummers gehoord eigenlijk. Ja. Ze staan nummer 2 de Vanille 50, met dit uh, driedubbele dubbele album. Nou, wat ik niet zeker weet, maar wat ik u toch zeg, dat, uh, is dat... Uh, um... Ik denk dat het een gelimiteerde versie is. Want als ik achter op de, op de hoes kijk, dan heb ik nummer 223. We zijn echt genummerd. Dus ik weet het niet of dit wel of dit een, een, genummerde, een gelimiteerde versie gaat worden. Maar in ieder geval, het is geweldig. Ik heb in ieder geval nummer 223. Zo, toevallig. Ja, ze stonden met dit nummer 1 uh, nummer in de Amerikaanse billboard Rocklijst stonden ze echt op nummer 1. Dat is niet te geloven. Nummer de Twilight Zone. Daarvoor hadden ze al hits gehad met uh, onder andere uh, natuurlijk Greater Love. En daarna zouden ze nog een hit krijgen met, uh, met, uh, met Wendel Spaas. Ik weet niet of ik daar vandaag nog aan toe kom. Hoor. Nee. Misschien wel, misschien dat ik het net hou. Eerst Betty Joe. Laatste nummer van uh, Kant 2. Ik had 65 nog niet eens gehad. Het is droevig. Ja, dus dat is zoveel mooie. Het is echt geweldig. hier. Het laatste nummer van uh, Count 2, uh, Buddy Joe. Uh, je ziet het leuk dat Hoes ook vermeldt dat uh, de nummers die eigenlijk het langst in de top 40 gestaan hebben: dat dat Please Go zijn en, en Back Home onder andere. Die hebben het uh, 20 weken volgehouden. Dat zijn uh, de langst genoteerden. En er zijn er nog een, een of twee die dat gehaald hebben. Goed, The Devil Made Me Do It! Yeah! The Devil Made Me Do It. En uh, nou, ik heb nog drieënhalve minuut. Nou, oké, okay, laten we dan gewoon, uh, gewoon doorgaan. En het laatste nummer, dat kan dan helaas niet meer helemaal. Maar we doen hem gewoon wel. En kunnen ons het schelen. Sluiten we daarmee af. Met dit fantastische nummer van de hering. Ja, helaas kan hij niet meer helemaal. Maar er is ook niks aan te doen. Uh, When the Lady Smiles. Ook een hit geweest in Amerika. Woo!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 Bedankt voor het luisteren. Dit was onze speciale 50th anniversary uitzending vanwege We het album van de kaldenering. En uh, ik hoop dat u er een beetje, net zoals ik, van genoten hebt. Tot morgen bij de lunch, 12 uur. Dag.